Dit Van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in een slaapzaal van een kostschool in China zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Het vuur zou snel zijn geblust, maar dat voorkwam niet dat er zoveel slachtoffers vielen. Over de oorzaak van de brand in de provincie Henan in het midden van China is nog niets bekend. De directeur van de school is aangehouden. De politiechef van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is aangeklaagd voor nalatigheid in verband met het Halloween-drama twee jaar geleden. Tijdens een groot feest in de stad kwamen 159 mensen om het leven. De doden vielen in de overvolle, smalle straatjes van de wijk waar Halloween werd gevierd. Er waren meer dan 100.000 mensen op het feest afgekomen. De lokale autoriteiten en de politie waren niet voorbereid op zo'n grote menigte. Honderden betogers hebben actie gevoerd bij het huis van de Israëlische premier Netanyahu. Zij eisen dat alle gijzelaars die nu nog in Gaza zijn onmiddellijk vrijkomen. Onder de deelnemers waren ook familieleden van mensen die op 7 oktober door Hamas zijn ontvoerd. Sommigen hielden in stilte foto's van hun ontvoerde familieleden en vrienden omhoog. Argentinië heeft acht familieleden van de gezochte Ecuadoraanse bendeleider Vila Mar opgepakt en het land uitgezet. De drugsbaas verdween begin deze maand uit zijn cel in Ecuador. Sindsdien geldt daar de noodtoestand en kampt het land met een explosie van geweld. De Argentijnse regering zegt met de uitzetting van onder andere zijn vrouw en kinderen te laten zien dat er geen plaats is in Argentinië voor drugscriminelen. Het weer, zonnige periode en enkele wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 1 graad in het zuiden en maximaal 4 of 6 graden in het Waddengebied. Komende nacht opnieuw een paar graden vorst. Morgen meer bewolking en een beetje regen of motregen. Het wordt dan smiddags 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersantie, verkeersantie.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 Hij maakte dit. Straks hebben we het ook over deze man. Oh, dat waren we nog gestijden. Jaren 50, hè? Dat dus het gewoon duidelijk wat vrouwen moesten doen. En deze man is jarig. infinity and beyond. En wat is dit ook alweer? Ja, lekkere waspartijtjes. Die man is ook jarig. Maar eerst even muziek hier. Het laatste album van Phoenix, After Midnight. Ik hoorde deze plaat in een discotheek. Nou, dat was in, in een club waar ze toch wel redelijk harde rockmuziek aan draaien En toen kwam deze plaat zo goed uit. Dat dus ik, oh shit, die plaat heb ik al zo vaak gedraaid. Ik doe hem gewoon nog een keer. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 20 januari 1968. Een ontploffing. Een dreun, daarna stilte en in de verte lekkende vlammen. De tweede grote brand in het Rotterdamse raffinaderijgebied binnen één week. Dit keer vielen er twee doden. Onze eerste impressie. Het is nu 10 uh, minuten over 7. Uh, het lijkt me, voor zover ik kan kijken, hier vandaan een uh, enorm karwei om dit stil te krijgen. De brand trof Shell Raffinaderij Nederland. Er waren 600 mensen van de nachtploeg aan het werk. Dat was in Pernis en 1968 raffinaderij. Er ontplofte en er waren al eerder ontploffingen geweest. Nu waren er twee doden en zeventig gewonden en miljoenen gulden schade. Bizar gewoon. Het is niet helemaal goed gegaan. Wat gebeurde er nog meer? Wat gebeurde nog meer? Nou, Duizenden krokodillen ontsnapten elf jaar geleden uit een Zuid-Afrikaanse krokodillenboerderij. Omdat de rivier, de Limpopo, buiten zijn oevers was getreden. Oké, okay, daar dus, hoort dit bij natuurlijk. ik om de vragen wil... Jawel, die was er. En dan zijn ook nieuwsberichten Duizenden. erover. Duizenden. ...de Morgul River hasn't overflowed in 18 years. Roads are also flooded. Despite the rain subsiding, the crocodile and hippo-infested waters keep on rising and slowly closing in on this town, leaving residents... For their lives. Echt, als je die beelden ziet, is echt zoveel water dat je denkt: ja, die kunnen er ook overal gewoon wegzwemmen. En dat hebben ze er ook gedaan. Duizenden krokodillen ontsnapt. En ook uit uh, het park. Hippo, hippo's, zei ze. Hè? Zijn ja, hi oh, die ook, zijn nog gevaarlijk. Die zijn ook heel gevaarlijk. Ja, waren dat nog uh, restantjes van die ene gast die, die al die hippo's. Uh, die had toch vijf hippo's uh, vrijgelaten? Ja, um, ja, we weten wie het is. We hebben het er wel over gehad. Het idee ook alleen al. Ja. Maar dit was dus in. Uh, in, in het binnenland van Afrika. In, ja, uh, die rivier die mondt uit in de Indische Oceaan. Dus dan denk ik, zijn die krokodillen dan misschien toch ook naar de Oceaan gegaan? Of kunnen ze dan niet overleven? Nou ja, dat, dat blijft nog een vraag. Ja, dat blijft nog een vraag. In 2018, Kensington, uh, uh, ontvangt in Utrecht. Uh, ja, in 2018 ontvangt op het festival Noorderslag de popprijs van 2017. Dat doen ze als uh, uh, het volgend jaar de ervoor... Het, delen ze de prijs uit. In Noorslag kregen ze de popprijs van 2017. En de zanger Yusuf die uh, maakte het grote nieuws bekend. Het goede nieuws ook, dat hij stopt. En ze hebben het ja, laatste concert op het gegeven in september is. 2022. Zijn ze, als voor het laatste optreden geweest ze zijn, nu op zoek naar een nieuwe zanger. Oh. In godsnaam dat het echt een zanger wordt. En wat niet... oh, oh. zingt hij? Geen idee. Hij maalt wat. Oh, nou leuk. Ja. In 1982 uh, Ozzy Osborne, die was de voormalige lead singer, singer van uh, Black Sabbath. Die, uh, die krijgde, er wordt gewoon een levende vleermuis naar hem toe gegooid tijdens het yeah. optreden. En hij heeft gewoon daar de kop af van gebeten. Even een fragment. Evidently een an unconscious bat on stage. rubber bat, dus uh, Osje Osborn krijgt dus iets naar hem toegesleept, of gooit. Hij pakt het van het podium op. Hij denkt, wat is dit nou? Hij dacht dat het een rubberen vleermuis was. Want je ziet ook beelden erbij dat hij gewoon leveloos uh, die vleermuis bijt pakt. Hè? Ja. Die is gewoon be wursteloos dus. Die is uh, gewoon door de val Wat Ik de ja. hoe krijg je hem anders te pakken? Nou, de man is natuurlijk bekend van dit. Altijd leuk om een uh, goede reden om even de muziek van uh, Ozzy Osbourne te laten horen. En het maf is deze Ossie Osborne. Daar is een verhaal over. Dat hij eigenlijk op 14-jarige leeftijd al wilde stoppen met het leven. En dat hij er geen slimmer in had. En dat hij uiteindelijk uh, door zijn vader werd gered van de waslijn. maar daar wilde hij zichzelf mee opknopen. Oh. En toen kreeg hij zo'n gigantische pak rammel. Dat hij echt dacht van, oh dat gaan we nooit meer doen. Die wil ik doorleven. Toen is hij eigenlijk een beetje een crimineeltje geworden. En uiteindelijk heeft zijn vader, toen was hij al drie jaar oud, Toen was hij 17 of 18. Heeft hij geld geïnvesteerd in een... Versterker met microfoon. En toen is hij uiteindelijk alleen muziek gaan maken met alleen beentjes. En uh, oh, hij is onderhandeld. had hij ook al zijn uh, onvrede vrij kwijt in de muziek? Zeker. Oh. Hij was vooral geïnspireerd door de Beatles. En dacht bij zichzelf: ik moet ook gewoon iets met de muziek gaan doen. En dat lukte uiteindelijk ook. En toen werd hij toch bij Black Sabbath werd hij de zanger. Ja. Oh, ja ik herkent zijn stem ook inderdaad van, uh, van uh, zijn uh, live uh, versies. Yeah. Uh, in 1841 Hongkong wordt door de Britten bezet. En uh, wat ik wel bijzonder vind, dat op, in 1997 heeft uh, de United Kingdom dus Hongkong overgedragen. Maar het zou dan 50 jaar zou het een, uh, zou het een bestuurlijke regio zijn. Maar volgens mij is dat toch al helemaal teruggedraaid. Hè? Dus, uh, nou ja. Nou, ja, ja. Maar vanaf ja. 1841 was Hongkong dus bezet door de Britten ja. in eerste instantie. Ja. Nou, dat is toch wel bijzonder nieuws, of niet? Ja, zeker. Oh. Ja, ik zit, zit nog over de denken over Hongkong en Taiwan. En hoe ja. dat er allemaal samen zit. Dat is nog niet zo makkelijk allemaal. Ja. Goed. Uh, verder, in 1997, de KLM verlaagt de prijzen van enkeltjes naar Londen, Parijs en Berlijn. Ja, ja dat, moet, dat moet maar eens gaan veranderen. Ik al die korte vlucht. Dat moet wat duurder uh, gaan worden. Uiteindelijk in 1996, Yasser Arafat wint de eerste presidentsverkiezingen in, uh, in de uh, uh, oude hm. Palestijnse gebieden. Hij is natuurlijk van de PLO. Hij heeft ook wel echt gevochten in die in VADA. En hij is ook in 1948 actief geweest in de Gaza-strook. Uiteindelijk in de jaren 70 uh, betreedt hij de, diplomatie, de diplomatieke wegen. En de vraag. Was Yasser Arafat een terrorist of een vrijheidsstrijder?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 Dit zegt hij mooi, dit, hè? Niemand kan het waarschijnlijk bijna verstaan wat hij daar zegt. Hij zegt, ik heb hier een olijftak in mijn handen. En zorg dat ik die olijftak niet laat vallen. Die kwam nog van de taak van Noah af. Ja, zoiets. Met andere woorden... Ik steek hier de hand uit en pak hem. We moeten er samen uitkomen. dat en... is er 78? Uh, nee, 74. 74. Ja, nou, we staan nu 40 jaar verder. Ja, het, het, het mag is. is als je dat, ik, ik ben nou, daar natuurlijk sowieso wel geïnteresseerd in. Uiteindelijk werd het uitgelegd. Wat bedoelt hij nou met die vrijheidstak? Dit bedoelt hij. De een is een terrorist, is de ander een vrijheidsstrijder. En ik ben een vrijheidsstrijder. Precies, hij was een vrijheidstrijder. Hij, vrijheidsstrijder. hij ga, gaat dat uiteindelijk overleggen met onder andere de minister van. Israël, maar ook met Bill Clinton van de VS. Hij wordt serieus genomen. Het gaat heel lang goed. Tot uiteindelijk, ja, komt er een nieuwe uh, president. Uh, Clinton wordt vervangen door Bush. En die niet, neemt het niet meer serieus. En uiteindelijk uh, is het van de tafel allemaal. En in die tijd komt ook Hamas met allerlei aanslagen. En worden, de, worden de Palestijnse gebieden weer lastiggevallen door andere uh, organisaties. Jammer. Jarasir Arafat Ar is best heel ver gekomen. Maar. Niet ver genoeg. Mm. Dus, nou, zover even een stukje gezinnenis. Was het wel moeilijk genoeg. Tijd voor muziek en straks de verjaardagen. Lekkere muziek hier. Ze hebben een nieuwe plaat uit. The Black Keys, Ohio Player. Zo heet de cd. Het is allemaal funky. Beautiful people. my song Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. Ik denk dat de band Jungle niet blij is met deze plaat. Dit is echt zo Jungle-style. Echt die band die allemaal van dit soort vrolijk muziek maakt. Dit is The Black Years, de Black Keys. Ze hebben een nieuwe CD uit. Die heet Ohio Players. Waarschijnlijk een beetje een knipoog naar de Ohio Players. En dit heet Beautiful People. En zo klinkt het ook. Al je mooie mensen komen tot elkaar. Dat zal een mooi gegeven zijn. En uh, meer te vinden van de Blackies is natuurlijk onder andere Golden Ceiling. En meer van dat, dat moois. goed. Het is tijd voor de verjaardagen. De verjaardagen? Jazeker. Hij gaat er eentje uitdelen. Hij wordt vandaag 102 jaar oud. Je kent hem van dit. Ja, Dragnet, daar heeft hij ooit muziek voor gemaakt. Dat is een televisieserie. Dit is het origineel. Het begon met hem allemaal. Hij speelde in Glenn Miller. In de band Glenn Miller. Dat was voor de oorlog. Ja, het is echt bizar hè. 102 jaar oud. Dan heb je wat meegemaakt. En na de oorlog is hij solo gegaan. En toen speelde hij de andere ook nog een beetje trompet. Dit heeft hij ook gedaan. Hij had ook een eigen show. Dat was de Ray Anthony Show. En daar ontving je allerlei mensen in. Hij zat in de... Overbekende uh, film The Girl Kent. Uh, The Girl Kent Help It. En daar staat onder andere Gene Vincent. Eddie Cochran, Fats Domino, Little Richard zaten er allemaal in. Ik heb... Echt zo'n jaren 50 film. Heel Komt mooi. Gelijk ook uh, in mijn hoofd van Kent Help it, The curl Kent help it. Dat was, dat was ook dat... een heel bekend nummer. Ja, uit, dat uh... zou best kunnen, dat ja, het was, daar ook is. Het was heel, was heel veel... stemmig altijd. Heel veel bekende fil uh, filmsterren zaten in deze film. En ja, ook uh, uh, artiesten. Dus deze Ray Anthony. Hij wordt 102 jaar oud. De grootste hit die hij echt zelf had, was dit. The sort of so we the bunny hop. Echt een heel knullig plaatje dit, toch? De Bunny Hop. En dan zijn de dansers verkleed als konijnen. Echt ja. een paasnummer. Ja. Met paas brengen we hem weer uit. Ja, precies. Uh, Ray Anthony wordt dus 102 en heeft gigantisch veel meegemaakt. De laatste Leuk. plaat die hij uitbracht was 2007. Hè. Gewoon een, uh, een muziekcarrière uh, van bijna 60 jaar. Ongelooflijk. Wauw ja de Hier is een andere man, die heeft ook een muziekcarrière... maar niet zo heel groot. Hij wordt 53 jaar, is Gary Bar Barlow. Oh ja. Hij was degene die uh, samen met Robbie Williams... ook in Take Dead zat. Ja. En ze zijn op een gegeven moment... zijn ze wel weer even ge, ge reunite. Daar hebben ze wel een nummer van gedaan, maar... dat is nou weer een beetje afgelopen. Ik weet ook niet of hij net zo uh, financieel dat zo goed uitgesprongen is als die Robbie Williams. Hij schrijft volgens niet. mij heel veel. Ja, daar word je wel heel rijk van. Ja, daar word je heel rijk. En ver, dan, he? dan kan je toch nog een beetje onopgemerkt uh, over de vliegvelden heen lopen. Ja, zeker. Ja, ja, dus je tekenen. moet gewoon song, songwriter worden. Dat is het. Hij wordt vanaf 94 nog zijn oude knakker. To infinity. Deze man? Nee, deze man is vernoemd naar Buzz Adrin. En Buzz Adrin wordt 94. Ja, hij was ook... Ja, ja zeker. Hij de tweede, hè? Hij was de tweede. Kut. Echt, zo kut was dat gewoon. Hij is ook na die uh, misser, missie naar Apollo, met Apollo 11, naar de maan... ...heeft hij gezegd, ja, oh, ik heb je gezien in. Dus hij is in de politiek actief geweest. Hij heeft eind jaren 70 heeft die Cadillacs verkocht... Dat is echt een heel iets anders. Ja. Ja. Hij was Korea uh, gevechtspiloot. In Korea was hij ooit. Toen verkocht hij Cadillacs. Nu heeft hij in theorie dat hij vindt eigenlijk dat 40 tot 60 astronauten op de Mars continu moeten wonen. En daar alle dingen moeten gaan onderzoeken. En hij hoopt dat te realiseren uh, tussen 2026 en 2035. Oeh, dat gaan we nog meemaken. Het mooie verhaal is dat hij ooit uh, de, de, de, de vlag heeft geplant op de maan. En die moest daar blijven staan. En dat waait ook niet om, want er is geen lucht. Maar het maf is, toen uiteindelijk ze de maan verlieten, kwam er toch een soort windstoot en is de vlag omgevallen. Oh. En dat hebben ze nooit verteld. Dat is natuurlijk heel chinaam. De hele leven lang na de hand. In 2007 werd Ik het, heb het, het uiteindelijk bekend. In 2007 werd het uiteindelijk bekend. Oh, en toen en... stort hij alsnog in. Nee, dat <laughs> niet. Maar in ieder geval, uh, de man is nog zeer actief. Okay. Goed. Vandaag is ook Henk Poortjarig. Hij is een Nederlandse opera- en musicalzanger acteur. En hij is vandaag 68 jaar geworden. En hij heeft ook gespeeld ook in de fandom of the opera. Vond ik hem erg goed in, moet ik zeggen. Ja, mooie stem ook weer. Uh, vandaag is hij jarig Eric Stewart. Hij is van Ja, ja, ten cc wat, wat, wat staat ten cc ook weer voor? Nou, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Gorigheid gewoon je je neus snijdt. Zoiets. Wat dat eruit komt, wat uit je neus komt, dat is on, meestal tendensies. Maar uh, ja, oh goed, de muzikant, uh, hij werkt onder andere ook met Wayne Fontana en de Mindbenders. Dit is ook van hem. Maar hij heeft heel veel samengewerkt met, ja, uh, wat was het ook alweer? Uh, Paul McCartney. Heeft hij heeft twee ah. albums, drie albums mee opgenomen. Niels Sedaka heeft hier heel veel voor betekend. Hij had een eigen studio. Dat heette de Strawberry Studios. Niet de Abbey Road Studios. De Strawberry Studios. Die heeft hij opgericht in de 68. Daar hebben heel veel mensen een, een, een LP'tje op genomen. er hij is soms ook een klein rifje gedaan bij Strawberry Fields Forever. Dat hij daardoor ja. een beetje geld had om dat te maken. Dat denk ik, denk ja. ik dan zomaar. Ja, hij zat dus in. Of hij zit dus in Intensity En nou goed, deze Eric Stewart. En vandaag is ook jarig Paul Stanley. Hij was zanger en gitarist van Kiss. En je herkent de foto bijna niet. Ik vond nee. dat ze zo uh, agressief gesminkt waren. Ja, Nee, je wordt 72 jaar al, hè? Ongelooflijk, hè? Een heel oude kisser. En ook dit is van hun... Dat was echt boerenrock, dit, hè? Ik ja, vond ik... dit, vond, dit vond ik nog wel stijlvol... Maar Het was echt een uitstapje. Dit was echt popmuziek die ze maakten. Daarvoor was het ook wel echt pure uh, metal muziek die ze maakten. Nou, het is Bij mij uh, allemaal herinneringen aan Friesland. Dat vroeger in zo'n klein discotheek. Dat ik dan na zomers daar uh, vier weken op de zelfschool werkte. Toen gingen we daar. Uh, en toen was dit een hit. Ja, dat geloof ik ah, Maar was voor. echt wel leuk. Hij schreef samen met Gene Simmons de meeste nummers van uh, Kiss. En uiteindelijk werd de populariteit van Kiss toch een beetje minder. En toen zei hij, moeten we de maskers dus gewoon afhalen? En dat hebben ze gedaan. En toen werden ze alweer een stuk populairer. Uiteindelijk kwam er nog een chocolade En dat grappig. Toen deden ze nog wel de maskers op. En toen namen ze een, een slok chocolade. En toen glas ermee. Dus had er zo'n hele grote bruine melksnorpig. op Oh, oké. Okay. Een uh, beetje een persiflage op en wat zichzelf. En wat voor nummer was dat? Is dat uh, nog bekend geworden? Lik it up, geloof ik. <laughs> Lik it up? Oké. Okay. Ja. Dus, okay. nou, leuk verhaal. Hij is trouwens ook kunstschilder. Okay. Hij heeft heel veel, uh, heel veel schilderijen gemaakt. Leuk. Paul Stanley dus. Er is nog een heel jong gast. Dit is uh, Will Young. Die wordt 46 jaar oud. Hij komt uit 1979. En die had ook wel een, een hit gemaakt met Leave Right Now. Maar ik, dacht, ik had... Een, uh, er zijn meerdere nummers die zo heet. Dus ik denk, oh die is wel leuk. Maar dit is een vrij zoet nummer. Oké. Okay, nou. wel, wel leuk. Op zich wel leuk. Echt een beetje... Ik had toch ik had een of andere rapper had ik nog. Nou dat doe ik straks nog wel even. Ja. Tijd is voor de Zandvoortse berichten namens. En eerst oh. straks... Hier LP, zo heet ze, zo noemt ze zich. En die heet Wild. En ze heeft ooit ook de titelsong geschreven voor Into the Wild. And when you need to get kicks I can give the best of the more Uit de tijd dat, uh, dat er geen LP's meer waren. Nee, dat klopt niet. 1981 is geboren. Dus, uh, ja goed, uh, het is gewoon afgekort hè. Laura Percolisi. En ze heeft een nieuwe serie uit. En dit is er op te vinden. Het heet Wilds. We kijken nog even de wereld in vandaag. Een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen over uh, de 23-jarige Max Pelsma. Hij uh, is de held van Delft. Hij was uh, op donderdagmiddag. Dan uh, zat hij gewoon lekker in het huisje. En uh, hij woont op de gracht samen met de, nou, tien anderen, bijna geloof ik. Nou, acht anderen volgens mij. Nou, acht of tien andere mensen woont in een studentenhuis. En hij kijkt zo vanuit de rommelige keuken over de gracht. En is hij ziet daar een autootje aankomen. En het autootje raakt de macht over het stuur kwijt. En ze glijdt uit en raakt over de kop te water. Half op het ijs, half in het water. Hij uh, twijfelt geen moment. Deze Max rent naar beneden roept nog, zit er iemand in de auto? En ze roepen ja, er zit iemand Het doet ze trui uit en springt in het koude water. Half door het ijs klautert hij naar het huis, naar die, dat, dat, dat autootje toe. Probeert de portier open te maken met een steen dat naar hem toe ze gooit. Met van allerlei zware dingen. En uiteindelijk een grote hamer ook, dat lukt ook niet. Uiteindelijk een klein hamertje. En toen weten ze uiteindelijk weten ze de portier open te maken. En ze klimt, klimt eruit. De vrouw had net haar kinderen weggebracht naar school. En ze maakt een verkeerde uh, manoeuvre en raakt in de gracht. Hij is uitgeroepen tot held. Ja. Hij is een beetje overdonderd door de aandacht van allerlei kranten die naar hem toekomen. Hij is 23 jaar. Nu al, het kan niet meer weer beter worden. En no, grappig no. is de foto erbij van al die studenten die er bij me inwonen. Die zegt hier, oh ja, dat is echt iets vreemd hoor. Er staat ook een gast bij, gewoon die zegt, valt met mij met zijn handen in zijn zak en zo. Oh, well, lukt het? Wat wil je nu hebben om te proberen? Dit... Probeer dit eens. Dus dit heb ik ook nog onder de trap liggen. Nee, dit lukt ook niet. Nou, wat anders? <laughs> wat goed. Nou, ik denk dat ze de samenhelden. Wat, uh, ja. Goede samen Wat samenwerking. Het, het, is, het is echt <coughs> Ze heeft echt marseel. Deze vrouw. Dat, dat het ijs nog een beetje steviger wordt. Want daar is het door de auto halve ijs. Daar ging hij uh, niet zo snel onder. Nee, dat klopt. Ja, jeetje, ja. Ja. Wat een uh, wat een Avontuur ook, hè? Zeker weten. Jeetje, ja, in uh, Noord-Korea. zijn natuurlijk. Uh, dit, het land is natuurlijk. Uh, Onder een juk van die Kim Jong-un. Maar veel Noord-Koreaanse diplomaten... die deel uitmaken van overzeese missies... kiezen er steeds voor nu om het land te ontvluchten. In 2023 vertrokken bijna 200 mensen naar Zuid-Korea. En uh, het zijn geen gewone burgers. Het gaat om mensen die tot de elite van het land behoren. Dus, uh, en, en hij zegt ook... Uh, zo'n uh, Zuid-Koreaanse vice-minister... van eenmaking. En die heet ook Moon. Moon Jong hyun <lacht> Dit is leuk. gewoon leuk om uit te spreken. Ja, hij merkt op dat veel Noord-Koreaanse diplomaten... Uh, kiezen om hun onderdrukkende thuisland te ontvluchten... ondanks de druk die het regime op hen uitoefent. En uh, ongeveer 34.000 Noord-Koreanen... die wonen inmiddels al in Zuid-Korea. En uh, dat is een trend die zou kunnen blijven toenemen. Dus straks... Uh, Straks is het hele land leeg en uh, nou, dan hebben ze misschien wel genoeg voedsel, want er zijn aanhoudende voedseltekort in het land. Oh, oké. Okay. Dus, ik moet leuk. ook altijd dan weer denken aan die ene film van de interview. Ja, dat, uh, ja, dan, ja, ja. Ze hadden allemaal prachtige voedsel in uh, winkels liggen, maar het was allemaal van hout, het was geschilderd. Oh, okay. dus, uh, En, oh, dat is en daar, dan, dan mochten altijd journalisten mochten dan langskomen. En dan bleek dus gewoon het gewoon allemaal nep te zijn, weet je wel? En uh, iedereen moest. Uh, doen alsof het allemaal zo mooi was. Ja, in niet alleen werkt dan blijkbaar ook nog aan mee. de grote over. leider en dit en dat. Het grappige is wel, in dat soort landen worden zij meer opgevoed met wij. En ja. grappig is, pas alleen, hoor ik nog iemand over die is weer een deel leren het Het eerste woordje wat je leert is bijna dat ik. Ikke, ikke. Terwijl... ik de rest kan stikken. Ja, nou, nou, dat plakken we eraan vast. Maar eigenlijk zouden we veel meer moeten leren wij. Ja. Met z'n allen. Wat wil je uitstralen als land... Ja. Ja, niet ja. jij en je platform. Nee, wij. Wij, ja. daar gaat het om. Zeker. Maar. En daar kunnen we misschien wel iets van leren, alleen daar zijn ze ook ontzettend in doorgeschoten. Dat is wel duidelijk. Zeker weten, hè. Seksus antwoordsberichten. Eerst hier: Cooler Shaker. En nu van Engeland: de fantastische sound of Cooler Shaker met natural magic. <middels> De jaren komen tevoorschijn met cola Shaker. Ja, natural magic. En een leuk voorstukje wat erbij zit. Het is ook tijd voor de Zandvoortse berichten. we kijken wat er allemaal weer speelde. En jawel, het is er vandaag weer tijd voor de tuinvogeldag. En dan ga je gewoon lekker tellen. 1, 2, 3... Nee, ik, ik zonder gekheid moet het ook allemaal niet gebeuren, je moet je niet neerschieten. Maar je moet echt een half uurtje, en er staat eigenlijk niet bij hoe laat je dat moet doen, maar een half uurtje in je eigen tuin moet je dus gaan tellen. En vooral de, wat was het, de huismus is, uh, moeten we wat extra aandacht krijgen. Nou, wij... Uh... Je stelt die echt erbij, want het schijnt dat uh, die staat op uh, de dode lijst, de rode lijst van Nederlandse broedvogels. Ja een of andere eerder. Ja. Dus dat is, uh, moet er wat meer aandacht krijgen. Dus ik denk niet dat die er niet of, of, Wel belangrijk. Tel hem ook. Dus vandaag. Kijk anders even op mijntuinvogeltelling.nl Ja, en, maar ik zie zelf hier persoonlijk bij de nationale tuinvogeltelling ja. dat het 26, 27, oh, 28 ja, ja, januari gelijk, is. Ik zie de, ja, het is volgende week. Sorry. Niet deze ja. dag. Niet, ja, nog niet we... tellen. Nee, ja. Ja, ja, je mag wel tellen, maar het telt niet. Nee. Zoiets. <laughs> ja, dan zijn we weer lollig. Wat zijn jawel, we weer lollig. Jawel. ja wel. Maar wat ik uh, wilde vertellen, uh, het parkeerterrein de Zuid en het overloopterrein uh, van het parkeerterrein uh, de Zuid, die worden tegelijk aangepakt. Want de afgelopen maanden was onderzocht uh, hoe het moest aangepakt worden, want er waren, was toen uh, asbest gevonden. En het met asbest verontreinigde overloopterrein wordt afgedekt met een speciale laag. En daarna wordt hij nog verhard met dikke betonplaten... waardoor het weer kan worden gebruikt als parkeerplaats. En volgens mij was het in eerste instantie de bedoeling dat hier misschien wel asielzoekers zouden komen. En wat is nu natuurlijk nu zo groot nieuws dat. Uh, He, dat uh, de spreidingswet doorgaat en dat wij ja. dan uh, daar ook aan konden gaan voldoen. Ja. Maar nou ja, ja, uh, ja, ja, we, we gaan het zien. En en uh, het grootste parkeerterrein is dus straks wel weer klaar voor de grote drukte en op het hele terrein is plek voor 2.000 voertuigen. Maar liefst. Zo. Dat is nogal wat, hè? Ja. ja. omdat die goede banen te leiden ja. lijkt, me altijd lastig voor die wet. Nee, oh, hij staat helemaal. Uh, ja, sorry, ik heb er wat auto's voor gezet. Kijk maar even, moet even wachten. Eind van de middag, dan uh, kan, komt hij weer vrij. Zeevereniging heeft het jubileumjaar dit jaar. Dan bestaan ze 40 jaar. En uh, in uh, Rabel Race Café, de blauwe tram, hebben ze uh, bekers uitgereikt. En Ton Goossens, de voorzitter, uh, gaat ermee stoppen. Uh, niet omdat hij er helemaal klaar mee is. Want dat hoor je wel vaak in de stand. Ik ben er helemaal klaar mee. toe. Nee, omdat hij vindt een mooie tijd geweest. Tijd voor verjonging. Dus uh, hij hoopt dat er... Uh, Frisse, uh, jonge gasten komen met frisse nieuwe ideeën. Ja. En uh, jongere leden zijn uh, ook een jonge jeugdvisdag... pas alleen nog geweest. Dat ging helaas niet door door het slechte weer. Wat is net nou mooi weer, vissers? Kom ja. op, hè? Regenkleding aan. Mijn buurman gaat ook altijd met de regen vissen gewoon. Ja, daar zijn die Zuidwesters voor gemaakt, mensen. Die Zeker, ja. Uh, dus, en uiteindelijk was het dus een... een... Sven, 17. Nou goed, die, een van de jeugdvisser is daar talrijk zo ver gekomen. Die is in het Nederlandse team terecht gekomen. Die heeft meegedaan naar Nederlandse kampioenschappen vissen. Oké. Okay. En ze zijn nog bezig met vijf ontheffingen voor auto's. En dat is vooral voor de oudere vissers. Die mogen dan uh, wat makkelijker met een auto daar uh, naar zee komen voor de zeewedstrijden. Mm. En uh, daar gaan ze nog mee aan de gang. Want anders ja, is het toch wel lastig om met al die spullen voor die ouderen om aan zee te komen. En daar heb je toch weer een ander soort gereedschap voor nodig. Hele stevige hengels. Ja, gekker. Ja, en de hengels van die oude mensen zijn vaak niet zo... Nou, maakt niet uit. Niet zo stevig. Niet zo stevig. Uh, in... Dat ze een beetje body hebben om die vissen te kunnen mannen. Ja. He? ja. De inschrijvingen voor Zandvoort Lightwalk. Die het is al lang begonnen, maar het gaat hard. En ze zeggen dat al meer dan 5000 wandelaars ingeschreven staan... voor deze wandelbeleving in Zandvoort. Het is op 17 februari, de derde editie alweer... En er zijn dus verschillende afstanden die je kunt lopen. 6, 14 en 18 kilometer. Maar er is nu ook een mooie route van 10 kilometer. Dus uh, ik zou zeggen, als je wat wil weten... kijk op uh, www.zandvoortlightwalk.nl en de, inschrij de inschrijving is geopend tot 5 februari. Of totdat alle startgroepen uitverkocht zijn. Het is echt leuk en wat ik het hele leuke van vorig jaar is dat er ook mensen zijn die gingen dan kerstboom gewoon in de voortuin zetten en zo en allemaal lampjes en zo. Dat mensen dus een beetje meedoen. Maar ja, je moet wel net langs de route zitten natuurlijk. Anders heeft het geen zin. Nee. En het leuke was ook vond ik je kwam vanaf het circuit en daar mocht je in die combo lopen wat heel naar loopt als je loopt, want je gaat natuurlijk niet zo snel. Nee. Dus je loopt er lang, maar dan kom je daarna kom je dan bij het binnentrein van het circuit en bij één voetbal. Uh, vereniging hadden ze dus het hele veld. Hadden ze allemaal lichtjes neergezet. Zodat je precies zo goed voetbalveld Allemaal diept. lampjes de, in potjes. En de vrije schop uh, area, of hoe je het allemaal wilt noemen. En de middenstip en alles. Ja. alles was verlicht daar. Dat was echt Met heel echte, leuk gedaan. Echte vaccinalichtjes? Nou, dat weet ik niet. Maar het waren allemaal potjes. Dus ik denk van nou, dat is wel heel veel werk geweest ja. om dat daar allemaal neer te zetten. My dat God. zie je soms gewoon wel aan af. Ja, nou, het over de Zandvoortse berichten, straks de Jolandekeuze. het pure dramatiek. Ik heb een zwak voor deze man, Het Supercraft. Heel veel gebruik, ooit in het blauwe thijhuis in Amsterdam, ook een hele grote sigaret gerookt. Gas yes, combat, turn a car around. Don't say it's over. Here come those strong tales from a friend of mine. Het is altijd moeilijk. Slecht nieuwsgesprekken. Dan is ze over. Vandaag wordt hij 78. Het begon voor hem maar onder andere met dit, hè. David Lynch. Ik dacht dat hij al overleden was, maar hij leeft gewoon nog 78. Sorry. Sorry, ik dacht even dat, dat je er niet meer was, maar je was er nog wel. David Lynch heeft allerlei films gemaakt. Surrealistisch. Trillers, gewelddadig, zwarte humor. En Twin Peaks, daar was hij ook nog eens een acteur in. Daar speelde hij namelijk uh, uiteindelijk... Uh, DJ of uh, uh, DC Cooper en dat was een uh, agent. Even een fragment. We'd like some coffee. Good afternoon, Shelley. Yes. We should be on our way. I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it. Don't wait for it. Just let it happen. Yes. Give yourself a present every day. And yes, let it happen. Give yourself coffee. Nou goed, David Lins, die had dat heel aparte humor en aparte muziek. Uh, maakt hij ook. Hij is ook ooit bekend geworden door The Elephant Man. Ah! Een hele bizarre zwart-witfilm over die Elephant oh, Man. Die was het dat koop. zijn rol? Heeft dat echt gespeeld? Nee, hij heeft die gespeeld. Hij heeft en het, het geregisseerd en uh, nou, tot stand gebracht. Een hele vage film. Dat speelde dus ook in de 18e en 19e eeuw. En uh, David Lynch onder andere ook Erasure Head. Ook een hele vage film. Blue Velvet is ook zo'n hele bijzondere film. En uh, hij is ook de man die uh, voorstelde om met z'n allen op hetzelfde moment te gaan mediteren. om wereldvrede bij elkaar te krijgen. Nou, dat is natuurlijk een hele goede insteek. Nou goed gelukt, hoor. Want als je met z'n allen op hetzelfde moment gaat mediteren... dan heb je even een moment van ja, wereldvreden. Dat doet iemand wat. Ja. Nee, dat is mislukt. Dat is een soort Dat snap je eigenlijk. al. Maar ja, nou goed, interessante persoonlijkheid deze David Lynch. Ja, wat leuk. Ja. Dat vind ik toch wel leuk, die achtergrondjes die ja. je af en toe hoort. Ja. ja, het grappige is ook, want vandaag is ook jarig die Nicky Wire. En, ja, die stond niet in de gewone lijst, maar nee. hij is echt wel jarig. En hij uh, is een uh, Welsh musician... En een songwriter. heel goed uh, bekend ook als bassist en tweede vocalist van de Welsh alternative rockband Manic Street Preachers. Ben je nou het Engels aan het voorlezen? Nee, ja, dat heet ook allemaal. Is dat allemaal Engels? natuurlijk. Okay. Bassist en uh, vocalist. De so Manic Street Preachers is de naam van de band. Ja. En ik heb nu een stukje muziek van voor, hun voor klaarstaan. Oké. Okay. Uh, en dat nummer dat is dan. Uh, everything must, must Go. Go, yes. Dus. Auto meeslepend, altijd de muziek van de Manic Street Preachers. Motorcycle Ebenezer was een grote hit. Maar toen ging Richie toch even een rondje rijden met zijn auto. Kwam niet meer terug. En toen moesten ze nog een andere uh, weg inslaan. En toen werd het wat veel meer, uh, ja, veel meer met melodieën en dramatisch. Terwijl het eerst toch wel een beetje een soort een beetje metal hardrock band was. Goed, dit was Everything Must Go. De Jolande Keuze deze week. En wat ja, Hip voorbij hè? Ja, nou zeker. En wat uh, deze week ook ons bezighield is natuurlijk... Ja, de glazenwasser. Dus elke inwoner van Nederland zou zich ook goed bewust moeten zijn van wie zijn glazen lapt. Ga het gesprek aan met je, met je glazenwasser en weet ook of je hem echt kan vertrouwen. of dat hij bezig is met verkeerde business. Wij hebben ook een glazenwasser en ik uh, moet altijd contant betalen. Dus uh, daar komt het op neer. Het uh, ja. zijn inderdaad wel cowboys dat die je langs ziet komen. Ja, zeker. Cowboys, glazenwassers. Ik laat mijn ramen nooit door iemand anders wassen. Ik vertrouw maar één iemand met mijn, uh, met mijn ramen. Dat is mijn eigen vrouw. En dan hou ik de ladder wel vast. Oh, jij houdt de ladder ja, vast. ik hou de ladder en vast. Ja, je jij, jij pakt de ladder en je zet hem in vuur. Wat zegt hij nou ook alweer? Dus elke inwoner van Nederland gaat het gesprek aan met je, met je glazenwasser... en weet ook of je hem echt kan vertrouwen. Echt, hou eens even lekker op. Je gaat er niet met je glazenwasser in gesprek... om te kijken of je kan vertrouwen. Hij komt gewoon aan de buitenkant van mijn huis. Hij kijkt even naar binnen. Mijn dochter zwaait een keer naar hem. Nou, is je ook weer blij, denkt hij. En weglezen. Ik doe mijn shirt uit, een Coca-Cola Lightbreak. Ja, ik sta bij de, bij de kassa, bij de kassière. Ik weet niet of ik haar kan vertrouwen hoor. Want ik geef er toch wel geld. Ja, hoe ver gaan we, jongens? Maar goed, het schijnt dus dat in de Zaanstad al 700 glazenwassers actief zijn. En die houden zich bezig met allerlei uh, uh, schimmige business. En dat geld dat is allemaal zwart. En dat moet allemaal contant betaald worden. En er zijn uh, allerlei schietincidenten geweest. Bedreigingen. En dan wat hoor je wat die dacht berichten. je dan van alle huishoudelijke hulpen? Die, zouden, die, die komen echt binnen. Hoezo komen die binnen? Nou, omdat ze je huis schoonmaken. Wat dacht je daarvan? D dat is dan nog veel gevaarlijker. Het kan die... ook allemaal schimmige business zijn. Oké, ja. Die kunnen gehoord. helemaal kijken wat er allemaal in je huis staat. En, uh, nou, goed, nee, maar dit, dit schijnt echt uit de klauw te lopen hoor. Echt, dat schijnt banden lekker steken, ramen erin gegooid. Dus dit is echt een wild west aan ter die er zich afspeelt. En nu vindt onder andere de burgemeester van Zaanstad, die denken van zelf gaan uh, vergunningen uitschrijven. Uh, uit dus dan moet je op gesprek komen, uitleggen hoe je zaak runt. En uiteindelijk dan krijg je, krijg je een vergunning en dan mag je dus glazen gaan wassen. Het schijnt toch een bijzondere business te zijn eigenlijk, die mannetjes in de straat met een ladder. Ja, ja. Nou, apart, nooit bestilgestamd. Maar nee. ik, ga het, ik ga het gesprek aan, zeker. Maar ze komen niet nee. wassen. Ze komen niet wassen. Nee. Ja, heb je ook nog gehoord dat er uh, een Japans uh, uh, iets de maan heeft bereikt? En, uh, een, maanlander, o, een maanlander. Als ja? vijfde land ter wereld is erin geslaagd. Zonder mensen dus erin. Maar in een persconferentie heeft Japan uh, wel uh, bekend gemaakt... dat er contact is gemaakt met het gelande vaartuig. Maar er zijn wel wat problemen. Want uh, het schijnt dus, dus dat de zonnepanelen die erop zitten geen energie opwekken. Nee. En daardoor is de maanlander in een spaarstand gezet. <lacht> hoe krijg je die in god dan weer aan? K Kunnen die uh, panelen dan nog wel zorgen dat hij eruit komt? Hè? Dat is de vraag. Ja. Dus uh, de, de, op de accu is daarmee gedurende enkele uren maar beperkt radiocontact mogelijk. En hoe krijg je ze mooi terug, denk ik dan? Ja, hoe krijg je daar weer stroom ja. in dan? Ja. ja, als het alleen via die zonnepaneel gaat. Dan ja. moet je een zonnetje heen sturen. Dus dit wordt dus ook een, een auto CQ Maanlander Kerkhof daar op de maan. Ja, elke redder is benne niet. die en al die rotsen die al om de aarde die heen En toen toen me ik aan Bas Lombard, die uiteindelijk natuurlijk... Uh, niet Bas Lumbar, Bas uh, Adrian die natuurlijk ook bij de maan is geweest. En wat zag je nou op de maan? Ik zou zeggen, Houston, there's a light out there that's following us. Oh, so technisch wordt het een unidentified flying object. Toen well, Neil en Buzz were op de lunar surface, heeft Neil naar de medische channel and En sprak direct met de chief medical officer: Ze zijn here, ze zijn on de side van de the crater, ze watching us. Ja, zeker Buzz Edwin geloofde echt dat er UFO's op de maan waren. En hij heeft ze ook gezien. Er was een ja. licht daar. En er was geen licht van, ons, van de filmopnames. Dat iets anders. Dus uh, die uh, heeft wel vaker. Er was een cameraploeg in de studio. Oh nee. Dat... Nee, oh, ja. <laughs> ja, dat van kan ook. Ste Stanley Kubrick. Dus dat denk ik dat je er geweest bent, want er zijn ook films van. Ja. Dat mensen vijf jaar ergens in een kelder zitten. En dat ze dan echt denken dat ze uh, onderweg zijn met een, uh, naar Mars of zo. Ja. Het <laughs> zijn ook bizarre films, zijn dat? Het hele series geweest ook. Alle theorieën zijn er wel uh, over verteld, ja, denk ik. Ja, Goed, zoveel even Space. Tijd voor Jet Rebel. van Jet Rebel, Tonight. Ja, vanavond gaat het allemaal weer gebeuren, zaterdagavond. Dat riepen we vroeg al, dat meer. Maar ja, geen moment is het altijd mee. De wilde geit er een beetje af op de zaterdagavond. Ja, nieuws. En in Frankrijk ligt de bank BNP Paribas onder vuur van klimaatactivisten. Drie maatschappelijke organisaties begonnen daar een zaak. Ja, en nu hebben ze in Nederland ook een zaak tegen... Ja, ja bizar. tegen mijn bank? Ja. Oh. Na de succesvolle zaak tegen Shell begint Milieudefensie nu een rechtszaak over klimaatschade tegen een van de grote banken. Het is. ING. Ja, mag een applaus ook. We, een groot applaus. Mooi! Alsof, alsof ja. ze hier een voetbaltoernooi gaan organiseren of zo. Weet je? Ja, precies. Ik denk, waar gaat het over? Nou, het schijnt dus dat ING. dus heel veel bedrijven nou ja, geld geeft, in leningen. Niet geeft, maar gewoon geld uh, op verdiend. Uh, en die bedrijven die hebben heel veel stikstof uitstoot en eigenlijk vervuilen zij de wereld. Uh, ik weet niet hoeveel procent dat was. Wat volgens de Milieudefensie komt 99% van het broeikas effect van ING voort uit Leningen aan samenwerking met de laatste bedrijven van deze laatste bedrijven. Dus ja het, is, ja, het geldkraan dichtdraaien bij multinationals is de beste oplossing volgens Donald Pols. En ze gaan de rechtszaak beginnen. En van Shell hebben ze gewonnen. Dus nou, misschien gaan ze hier de wel van winnen. Nou ja, ik ben ja ik alles ja, doorrekenen. En wie is dan verantwoordelijk? Ja. ja. Ja, moet er moeten toch producten worden gemaakt. Ja, zeker. Ja. En een ING wil er geld op verdienen. Nou ja, moeilijke zaak dit. Moeilijke zaak. Ja. Ik het... heb nog wel een bericht. Want we zijn bijna aan het einde van onze radioshow. Wat, echt waar? Ja. We nee, gaan het snel af. Nou, nog even vertellen. Want dat heb ik heb het vergeten vertellen bij het Stansfordse Nieuws. Ja? Dus vandaag is het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi weer in de Corver Sporthal. En het uh, toernooi begint zo direct om 11 uur. En, uh, het duurt tot half drie en uh, het is wel zo dat Chris van den Broek... die komt straks live vanuit uh, de Sporthal in uh, goedemorgen wordt om iets van kwart voor twaalf zo'n beetje. En dan kan je een beetje horen hoe het allemaal uh, daar verloopt zo so far. Ja, oké. Okay, nou, het grote nieuws was natuurlijk dat Jeroen Pauw... uiteindelijk gewoon uh, Galit uh, gaat vervangen. Ah? Ja, hij schijnt toch wel iets te hebben gedaan wat niet helemaal door de beugel kan. Mm. Iets met een advocaat, met, met 8.000 euro een ambtenaar en zo. Nou, dat is allemaal een beetje schimmig. Hij blijft hier gewoon op achtergrond. En Jeroen Pauw gaat gewoon weer zijn oude beroep oppakken. En gaat gewoon samen met Sofie eh, Jeroen en Sofie gaan ze presenteren. S'avonds laat zit Jeroen gewoon weer op de oude stek. Tussen 11 en 12. Of daar in de buurt ergens. Nou, ik vind het niet vervelend. Maar het is wel iets dat je denkt van. Ik hey, ga ja, je ja, terug naar af, hè? Dan voor hem. Ja. Maar wat je. heeft hij al gedaan al die tijd? Hè? Dat vraag ik me ook een beetje af. Nou, gewoon even lekker relaxen en op de achtergrond. Daar ging ook al. Nou, Kijkt misschien hier of daar dat hij wat seminars voorleidt of zo? Nou, hij voor ging ook interviews geld. doen op locaties met mensen. In plaats van dat de mensen dan naar hem toe komen, ging hij naar hun toe. Want dan weer in een rampgebied in Turkije geweest, waar hij heel veel respect had voor mensen die gewoon vanuit een auto gewoon leefden. En ook mensen nog steeds koffie en dingen aanboden. En aan, aan, ja, dat was heel bijzonder. Goed, dit was Stubak Leef. We ja. hebben het laatste rustig plaatje om de bal af te sluiten. Hij staat bekend om namelijk. Ja, Tot volgende week. Mee. Tot volgende week, dit was Toepak Leef. Friend, live upstairs in the spare room for a minute He needed space, and he paid, never relates to wallet In agent, but we did it That's illegal I submit, yeah, I admit it Document on fate, the greatest, kindest nation Saving grace, devise and then committed. Just wanna make a point That the culture would have died And Post Punk's latest poster boys wouldn't have got to ride On the coattails of the dead And claim that their derision Is a vehicle for their vision of surveying it instead Now subliminal explosion Is exploding in your head Cause you know grammatics, drinking cans and shooting the shit. We reeled up all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit. And it was to this man we would commit. We make hits. to put millennial men. And we do it again. Every night on the back of the bus, you know it ain't no fuss. We're on the same wage. And we ain't afraid to get paid on stage. fiction so